Het is 9 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De omstreden mediawet die morgen van kracht wordt in Hongarije... geldt ook voor buitenlandse journalisten. Een speciale mediaraad houdt voortaan in de gaten... of er over Hongarije objectief wordt bericht. Kranten en websites die niet aan de regels voldoen... kunnen een hoge boete krijgen. De mediaraad krijgt het recht om journalisten en internetmedia... wereldwijd te vervolgen.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 Ja, 4600, zei Trudy net in het nieuws, 4601, want we hebben hem net ook gedraaid, hè, die plaats van Train Hazel Sister. Dit is de eindejaarshow van BNN Today, met de mooiste gesprekken en reportages nog eens. Alleen dan nu achter elkaar gezet en als bijgerecht naast de champagne en oliebollen geserveerd. Guido Wijs is cabaretier en speelde dit jaar voor het eerst solo, helemaal alleen dus in Carré. Een droom kwam uit en deelde die met ons. Iedere cabaretier in Nederland heeft twee dromen. Eén, een eigen oudejaarsconferentie en twee in Carré staan. Voor Guido Wijers is de Oudejaarsconferentie alweer gesneden koek. Elk jaar trekt hij miljoenen kijkers. En dat is dit jaar precies hetzelfde. Maar de tweede droom komt deze week uit. Eigenlijk volgende week. Zondag en maandag staat hij met zijn show. Axestos. Axestos. Axestos. Moeilijk zeg, Guido. In Carré op de planken. Guido, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is nogal wat. Carré. Ja, dat is inderdaad precies wat je zegt. Ja. Uh, de twee hoogst haalbare dingen zijn ongeveer de Oudejaarsconferenten en Carré. En uh, ja, het is wel een eer om daar nu te mogen staan. Ja, hoe is jouw mentale en fysieke staat nu? Uh, Zenuwen, buikpijn, dat soort dingen? Nee, vooral honger. Ik heb gewoon vooral zin om daar te staan. Ja? Dat is een soort jonge hond die, uh, die weet dat hij wordt uitgelaten... en die daar dan gewoon los mag twee dagen... Waarom is Carré zo bijzonder? Ik ben geen artiest, leg het mij zo. Nee, ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik altijd een beetje sceptisch ben. Want ja, het is ook maar een naam. En het is ook maar uh, een. Ja, mensen hechten daar een. geven daar een bepaalde status aan. En daar ben ik allergisch voor. Maar vandaag ben ik er bijvoorbeeld ook geweest. Uh, een interviewtje voor shownieuws. En dan loop je die zaal in. En ja, er kunnen 1600 man binnen. En toch voelt die knus. Ja, ja. Het is een mooie, rode, klassieke zaal. Als je, als je er op het podium staat, je kijkt tegen een muur van mensen op. Want het zit vier etages heel hoog. He? hoog. Ja, het is ja. heel hoog. Veel hoger dan, dan normaal gesproken heb je een zaal en een balkon. En dat is het. En dit zijn gewoon drie balkons boven elkaar. Dus je Kijkt echt tegen. Hem. Je ziet gewoon overal mensen. Dat is wel heel indrukwekkend. Ja, ja. En, en wordt het ook nog extra speciaal omdat alle grote sterren daar hebben gestaan? Ja, ik ben vandaag ook stiekem even langs het, uh, het beeldje van Toon Hermans gelopen. Ja. Die staat daar mooi in brons uh, uh, in de foyer. Nou, dat is toch leuk om dan eventjes naar toon te knikken en te zeggen tot volgende week. Ja, wat heb je met toon? Is ja. toch nou, een grote voorbeeld, grote held? Toon is wel, uh, en natuurlijk uh, uh, een van de grootste, grote drie die we hadden. En hij is wel de koning van Carré. Ja. Hij stond daar uh, soms echt een half jaar of uh, in ieder geval maanden achter elkaar. Ja, dus jij gaat in zijn woning spelen eigenlijk. Ja, ja zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja. Wat is je doel? Wat is de, hoe moet de zaal reageren einde van de avond? Uh, zoals elke avond. Ja? Ja, de, gewoon, uh, uh, de voorstelling die ik nu heb is... Uh, die is én om hard te lachen... En dan zit ook af en toe nog, een, kan die een beetje pijn doen. Okay. En, uh, dus ik hou wel van en een ongemakkelijke lach en gewoon hilariteit. En waar moet die pijn zijn? Waar, waar, waar zit dat in? Nou, deze voorstelling gaat over, over uh, dat we ons allemaal te prettig aan het rennen zijn. En dus drukte waarin, uh, waarin deze samenleving op dit de... moment. Iedereen heeft het druk, druk, druk. En iedereen is aan het rennen. En dat zal voor sommige mensen wel pijnlijk herkenbaar zijn. Oké, okay, dus even met de neus op de feiten worden gedrukt. Precies, waarom daar is het waarom? ook voor. Ja, waarom vinden we dat zo prettig? Nou ja, ja ik, ik weet ook niet of iedereen dat prettig vindt... maar het is voor mezelf een uitdaging. Weet je, de, de eerste paar voorstellingen die ik heb gemaakt... die waren vooral op de lach gericht. Mm -hmm. En nu denk ik van, nou, het is mooi om mensen en hard te laten lachen... en daar tegelijkertijd gewoon af en toe mensen in hun gezicht te slaan... dat ze in de zaal zitten en ze denken, oh, dat is waar. Ja, Ouw, dat ja. doe ik ook. Ja. En die, maar je bent niet bang dat, dat mensen die naar jouw show komen dan denken: joh, wat bemoei je mee, is mijn leven? Nee, nee nou, ja, nou, dat mogen ze denken. Maar eh, wat ik ervaar, en wat het publiek meestal tegen mij zegt, het is het is mooi dat het, het verdwijnt. De lach verdwijnt niet. Er komt alleen een extra dimensie bij. Ja. En da, nou, daar ben ik alleen maar blij mee. Je hebt er al een keer gestaan, hè? Ik heb er een keer gestaan voor uh, Arjen Sylvester. Ja. Die, uh, die namen afscheid in Carré. En toen mocht ik twintig uh, minuutjes. Uh, Even dollen met die zaal. Weet je waarom draaien? Ja. Hij is nog niet echt de real thing. Nee, zondag en maandag dan is het gewoon echt los. En dit jaar ook weer de audias Ja. Druk bezig? Ja, druk Het loopt wel een beetje door elkaar. Want dan ben ik eerst aan het try-outen voor de audias Daar ben ik dan afgelopen zaterdag mee gestopt. Dan ga ik komende week dan Access to Spelen. Omdat ik die de 21ste en 22ste in Carré doe. En dan heb ik een weekje vrij en dan ga ik weer verder met de oudejaarsconferens. En nee, je haalt het niet allemaal door elkaar heen? Nee, nee het nee. zijn echt twee compleet verschillende voorstellingen. Hoe gaat zoiets? Ik vraag me altijd af bij een oudejaarsconferens... straks dus. kijken weer miljoenen mensen, dus dan moet het. neem ik aan dan de 27ste, 26ste... moet dat dan perfect zijn en dan wordt het opgenomen. Hoe, hoe zit dat? Nee, ja, het wordt uh, is het live uit de nieuw. Okay. Nee, het is dus, dus niet live, maar we nemen het uh, twee dagen eerder op. En is het dan nu, want je was in oktober al bezig met, met uh, try-outs... voor de oudejaarsconferens. Ja. Is dat dan... Uh, is dat dan echt nog, nog fine-tunen en kijken hoe het loopt? Of is het dan een volwaardige show? Nou, De, de show is wel al volwaardig om naar te gaan, naar te gaan kijken in het theater... Alleen, uh, de onderwerpen kunnen nog veranderen. Ja, want er komt nog heel veel bij natuurlijk. Ja, ik, ja. Ik kende een week geleden ken ik het woord brievenbuspisser nog niet. Nee, Erik ik ken je waarschijnlijk ook nee, nog niet. Nee, precies. Ja. Dus de, dan, dan denk je, ja, daar moeten we er dan toch nog maar even in. Of da, da, da, daar kun je niet overslaan. Nee, nee. uh, Berlusconi, ik weet niet of hij nou wordt afgezet of niet. Ja. Ja, wel een dankbaar onderwerp, als het gebeurt, om daar iets mee te doen. Het lijkt dus. me een doodvermoeiende baan wat je hebt. Want je moet het hele jaar door. Het nieuws volgen, ja, dat ja. moet ik ook. Maar ik hoef er geen grappen over te maken. Nee, maar het is ook wel het, ja, weet je. Of het, of het nou mijn gewone voorstelling is in Carré, die ik al 200 keer heb gedaan, of een Audiasconferentie. Ik kan toch niet elke dag maar aan dezelfde tekst houden. Ah, ja. Ik zit toch wel zo onrustig in elkaar dat ik elke avond weer iets nieuws wil doen. Dus, dus geen enkele voorstelling is hetzelfde. En als er vandaag iets gebeurt, dan. dan bij wijze van spreken, als er nu iets zou gebeuren... en ik zou voor een uur moeten optreden, zou ik het erin gooien. Ja, ja. Gewoon hetzelfde, en, uh, dan maar, maar wel met verschillende dingen. En, uh, ja, misschien ja. zijn het drie grapjes die ik over één onderwerp maak. Of, of misschien niet. Dat en hoe gaat het dan? Zit je dan in de auto uh, naar de zaal toe te rijden... en ondertussen te malen en te malen en te denken? Nou, ik, ik ben ook nog wel iemand die heel erg uh, van het publiek geniet. Dus uh, vaak ontstaan de grappen op het podium zelf. Oh, dat, dat, geeft dat lijkt me soort... gevaarlijk. Ja, maar het is niet nodig, maar als het ontstaat, zijn het gewoon drie extra grappen. Hmm. Ik, ik heb al 200 grappen die ik al zeker ga maken. Nou, er kunnen er best nog drie bij. Ja, ja, ja, dus dat is, uh, die, ja. En dan beslis ik elk, elke minuut of als er in de zaal iets, iets onverwachts gebeurt, of, uh, of er gebeurt uh, net van tevoren iets in het nieuws. Ja, dat neem ik mee. Ja, en, en, en de, de, de, de voorbereidingen voor de ODA's-conferentie, is dat dan al in januari 2011 zo meteen voor het nieuwe jaar? Of begin je zo in de zomer een beetje te kijken? Ja, aan het begin van de zomer, dan, uh, dan heb ik vrij. Dus dan heb ik veel tijd om te werken. Ja. Want normaal gesproken, tijdens, als ik on-tour ben... dan lukt het me niet om echt te gaan schrijven. Maar als ik dan twee maanden gewoon ja, niet hoef op te treden... dan ben ik dus meestal aan het schrijven, produceren, voorbereiden. En dan... Uh, in augustus speel ik voor studenten alvast de eerste grappen. En dan uh, in september gaan we on tour. Dan moet er anderhalf uur oudejaarsconferenten liggen. En, uh, ook wel eens een moment dat je denkt, dit lukt niet. Dit jaar wordt het niks. Uh, nou, dit jaar heb ik het niet. <laughs> ja. Maar ik had dat in 2009, had ik wel aan het eind van het jaar van... Moi, ik heb nog maar een uur materiaal. Ah, ja. En nu had ik in, in augustus, september had ik al anderhalf uur. Dus nu wordt het schrappen. Nu wordt het schrappen en, en ik heb ook het idee dat de conferentie dit jaar eh, inhoudelijk veel sterker is dan... Eh, en komt dat door de, door de ontwikkeling in de politiek, verkiezingen en dat soort dingen? Uh, verkiezingen is natuurlijk een dankbaar onderwerp. Maar ook, uh, ik heb er zelf een thema aan gegeven. En, en doordat er gewoon al eerder in het jaar grote dingen zijn gebeurd. Zoals die verkiezingen, zoals het WK, zoals het... Uh, nou de Mijnwerkers in Chili vind ik een vind ja. handig onderwerp. Nu is dat... Uh, mijn werk is in Chili, dat is goed afgelopen. Dus ja. dat, uh, daar kan een mooie film over worden gemaakt. En ook goede grappen. Je hebt bijvoorbeeld ook een vliegramp in Tripoli. Ja. Neem je dat ook mee of laat je dat liggen? Uh, nee, laat ik bewust niet liggen. Oh. Um, en daar, uh, daar maak ik zelfs ook nog wel wat zijdelings wat grapjes over. Maar daar heb ik ook nog een, uh, een monoloog over met een mening erin. En dat. Uh, um, ja, over, over Ruben. Over, uh, het jongetje uh, dat gebeld het is. Het jongetje en dat uh, overleed, ja. ja. En dan, ik vind het een mooie uh, uh, ethische vraag. Mag je zo'n jongetje bellen of niet? Mag je die foto afdrukken of niet? En andere jaren zou ik dat waarschijnlijk gewoon gepareerd hebben... en zou ik uh, zes leuke grappen hebben gemaakt over een makkelijker onderwerp. Mm -hmm. En dit jaar... Dacht ik van ja, ik wil daar toch wel wat over zeggen. Dus en komt het dan dat? Dat, dat... Je, dat je dat nu. Uh, durf je dat nu aan? Ja, ik word ook gewoon een oude lul. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, dat weet ik niet. Ja, ik, ja. ik merk dat mensen dat ook wel waarderen. En dat mensen zelf ook uh, uh, ja, 90 minuten alleen maar lachen, dat is ook niveau te houden. Je, af en toe moet je ook de bal terugspelen. Ja. En dan moet de keeper opnieuw uittrappen en dat alleen maar schreeuwen, dan, dan verliest het zijn ja. kracht. En sterker, ik denk. Um als ik daar als Leek wat over mag zeggen... als ik zit te kijken naar een Audias conference dan wil je eigenlijk ook een beetje mee worden genomen ja. door het jaar heen. En niet alleen maar de leuke dingen, ook even een soort van reflectie op het jaar. Ja, ja. ja en, en, en ik krijg nu op internet, op hives en op Twitter... alleen maar complimenten van... Uh, uh, me helemaal kapot gelachen en een mooie boodschap. En ja. dat, is, dat is voor mij een bevestiging. En de, omdat ik die mailtjes steeds meer krijg, veel meer dan vijf jaar geleden, denk je: ja, oké, okay, dan zit ik nu op de weg die ik ook graag wil. Weet je, de, ik wil als ik zelf naar het theater ga, wil ik ook en hard lachen. En een mooi verhaal krijgen, en verbaasd raken, verwonderd en de bal uit mijn broek lachen. Ja, en dan stoppen. Een carré, oud juist ja. gehad. Ja, alles is afgevinkt. Ja, ja, ja, Vier planken eromheen ja. en uh, zes planken Tijdens eromheen. Tijd voor een beetje bezinnen en, uh, ofzo? Of, uh... Nou ja, ik ga, ik ga uh, wel na dit seizoen even uh, uh, rustig aandoen. En dan, uh, maar ik ken ook mezelf. Ik zeg altijd dan en dan heb ik vakantie. En het is me de laatste tien jaar niet gelukt om vakantie te nemen. En ik heb iedere keer weer ja gezegd tegen iets nieuws. Ja. Waardoor ik uh, uh, ja, toch altijd weer aan het werk ben. Maar het zijn allemaal zo'n leuke dingen. Dus dan, ja. ik, zeg nu dat ik, het, ik zeg nu dat ik het in juni rustig aan ga doen, maar ik beloof niks. Nou, We zullen jullie er niet aan houden. Als het okay. niet zo is, is het niet echt. Succes, Inkeré. Veel okay. plezier ook. Super, bedankt. Dankjewel. Dank je wel. Dit is Radio 1. VNN Today. Zoals elk jaar was ook 2010 een bewogen jaar voor zanger en presentator Gordon. Er waren nare dingen, zoals het overlijden van zijn moeder. Maar ook mooie dingen, zoals het oprichten van zijn nieuwe band L.A. The Voices. Hij nam ze mee naar de studio van in Today en uiteraard gingen ze ook nog zingen. Pourquoi je S'il est souhait, dan en détresse. j'ai jamais de piste op taal. Jij vraagt me Gewoon confondu la vie. Avec mijn band dessiné. Je konduze envie. De meest amorfoze. Je sens quelque chose. Qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Vers le haal. Capter des ondes venu de notre monde J'ai jamais eu le pied sur terre J'aimerais être voisin Je ma dans ma peau Je voudrais Je voir le monde Bij, kom erbij, komt ja, erbij? Ja, dat klinkt altijd zo lullig, maar ja, ik ja, zit hier maar kom in mijn eentje. Komt erbij. Kom kom er er. Mooi, Gordon ja, en de rest. Dit is, uh, ja, ik ben zo trots op deze mannen. die. Is het ook... nou een boyband of een mannenband? Nee, het is toch geen boyband meer? Ja, je zei gewoon... net, en uh, de boys, hè, ja, de boys dus, uh, onderling. Nee, zijn, ja. het is gewoon een mannenband en. Uh, ja. dat is geen vergelijking ook. Nee. goed. Nou, de uh, Los Angeles The Voices. Ja. Um, ja, vooral de afgelopen jaren, hebben we jou vooral gezien, natuurlijk al op televisie. En ja. als presentator en als jurylid. Maar nu heb je besloten om echt alleen nog maar te doen wat je leuk vindt. En dat is ja. zingen. Vooral met deze, <lacht> met deze heren dan. Um, en daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. En dan ja. ga je ze ook allemaal even voorstellen. <coughs> maar eerst even, die zei het net zelf al: ja. dat je zou hier al eerder zijn, drie weken geleden. Ja. Toen belde je af. Want toen overleed plotseling je moeder. Ja, op die maandag. Ja. Ja. Dat is en... alweer een maand geleden. Dat is alweer een maand geleden. Ja. Ja. En over. hoe is het nu? Nou. Ja, hoe kan het met je zijn? Ja, weet je, het, het gekke is dat het ene moment gaat het goed... en het andere moment ben je gewoon weer een klein kind. En, en, en Dat is heel moeilijk om los te laten. Weet je? je wordt opeens verplicht volwassen als beide ouders. Want ik heb mijn vader 13 jaar geleden verloren. Mm -hmm. En mijn moeder was, uh, was me alles. Dat was echt. Uh, ja, ik had zo'n ontzettend uh, goede band met mijn moeder... Dus als dat op, eh, ineens wegvalt, toch vrij plotseling... Dan, dan voelt het als het zwemmen in het diepe, maar dan zonder uitzicht op de kust. Ja. Zo, zo omschrijf ik het ook mm. aan mensen als ik moet uitleggen hoe het voelt. Ja. Nou, nou is het, het is natuurlijk altijd verschrikkelijk als een ouder overlijdt... Ja. maar bij jou, eh, je bent BNRB je bent Gordon, dan staat ja. het in alle bladen. Um, maar nou was ook de pers, onder andere ja. geloof ik geloof R.T. Boulevard en News, ja. waren op de begrafenis, maar wel door jou uitgenodigd. Ja, nou, dat was eigenlijk op, de, uh, uh, op wens van mijn moeder... Ik heb, okay. uh, uh, mijn moeder kreeg haar doodvondens eigenlijk anderhalf jaar geleden. Uh, ze is ook gestorven van een aneurysma, dat is een gesprongen aorta... waarin zij elk moment kon overlijden. Dus wij hebben de afgelopen anderhalf jaar ben ik heel intensief ben ik bezig geweest met haar dood. Met haar, ja, met haar wensen, met wat wilde ze. Ik zei, mam, wil je dan dat de pers bij is? Wil je dat Nederland het weet? Wil je de... Oh, ze is een jongen geweldig, dat vind ik prachtig. <laughs> en ik heb alles gedaan, samen met natuurlijk met mijn broertjes en zusjes... Ja. Uh, om, om haar wens te vervullen. En ze is ook echt zo gegaan zoals zij wilde. En ja. ze, vond, ze had die aandacht wat ze prachtig vonden. Dat vond ze massaal. Het is natuurlijk mooi. wel een beetje cru dat het dan na de dood is. Ja, de, nou, ja, ze kregen ook best wel wat. Als ze op het arenadek stond, dan stond ze daar als een soort koningin. Stond ze daar, ja. ja, dat vond ja. ze goed. En dan ging ze staan, dan ging ze zwaaien. En ja, die beelden. Ja, dat zal heel moeilijk worden volgend jaar voor mij ook in de arena. Want ja. we gaan het natuurlijk weer doen, ook de toppers. Ja. Maar, maar zij wilden het graag in ieder Zij geval. wilden het graag, ja. Ja. ja. Heel veel mensen vroegen dat ook. Ja belachelijk, de kamers hoor ik ook vier en terug. Maar ja, weet je, als het haar wenk was... als je moet moeder het wil, dan doe je dat. dat gewoon Laten we het hebben over de heren hier aan tafel. De mannen. De heren. Stel ze even voor Nou, Richie hier en Remco en Peter. Ik schrijf even mee, Richie, Remco, R-R-R-R-P. een r en wie is er niet? Roy is er niet. Die Roy. is ziek. Ja, ja. die is, uh, die is uh, ziek. Zwakke, en die... zwakke broeder. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Zoiets. Ja. En uh, heren, de, jullie zijn allemaal um, geschoold, hè? Uh, ik bedoel, in, in tegenstelling tot Gordon dan. <laughs> dat, is, dat is toch zo? Je bedoelt uh, of het lagere school of Dat ook, maar... Ja. Nee, dat is inderdaad... Ik, nee, ik ja. ben zeg maar een natural talent. En, ja. uh, maar, Zij maar, hebben mee, maar, maar Peter ik heeft het ook. ook, ook. Ja. Maar ik, ik denk dat jij doelt op Remco. Hij heeft echt een, zeg een musical verleden. En, uh, ja, dat is ja. Aan het conservatorium, zeg maar. Dan ben je ja. geschoold in uh, uh, hoofdvak drama en zang. Ja. ja, en merk je dan het verschil? tussen jou en de rest? Ik verbaas me over uh, dat het blijkbaar dus niet altijd hoeft. En dat je met uh, of natural talent, als ik om me heen kijk bijvoorbeeld... Ja. en hier en daar is... Nou, Kijk, we leren in zo'n proces van zo'n cd ja, ook heel veel ja. van elkaar. Kijk, die zegt, oh, misschien kan je eens dit en dit. En die zegt, misschien kan je eens dat en dat. En dat kan ook gigantisch groeien. En ik merk aan mezelf dat ik na het conservatorium meer geleerd heb... Dan in die vier jaar op school. Anti-reclame voor conservatoren. Dat moet ook rijpen. Ja, wat jij zegt. Maar de rest, ik bedoel, het is niet... Ik spreek even Richie en Peter. Jullie zijn niet natuurlijk net van de straat geplukt... en dat jullie nog helemaal geen ervaring hadden. Zo zit het niet. Jullie zijn al lang bezig ook. En niet alleen geschoold... en niet alleen kunnen jullie nog wat zien... we ook allemaal nog fris en fruit. uit. Nou ja, Peter. Iets minder fris. Ik een tofie. Ik bedoel allemaal knappe mannen, sommige wat frisse dan de anderen. Zo bedoel ik het natuurlijk. En is er dan ook nog iets voor, voor, voor leuke mid-dertigers zoals ik die gewoon hetero zijn? Is er uh, ook R nog iets in de band? Of? Het uh, ah, metro, Peter? metro, oh, metro, yeah. metro ja. Ja. Het is uh, the, uh, three straight and two uh, uh, gay. Oh, heel slim. Het ja, ja, ja. Ja, ja, ja. is wel, wel de... Ja, het is uitgebalanceerd. Ja. Ja. Ik vind een all-gay band, dat, dat had ook niks voor mij geweest. Oh, ik ben eigenlijk dat ook helemaal. ga niet aan het denken, joh. Nee. nee, dat vind ik helemaal niks. Leeft je ook, ook geen challenge? Nee, Dan ja. <laughs> krijgt het woord artiesten-ingang ineens een heel andere betekenis. Oh, oh. We zouden nog wel zo'n serieus interview vragen. stel eens een leuke vraag. Nou, ik eens een serieuze vraag stellen. Waarom nu dit... want de rest vond je, geloof ik, wat te, wat te plat geworden. In één keer moesten... of niet in één keer, maar je had behoefte... om een soort andere gordel neer te zetten... Nou ja, die met serieuze zaken dus ja, bezig Het, het gekke was dat ik zat... Heel eerlijk, tien jaar lang op een, zeg maar, een dwaalspoor... Wat, wat mijn persoonlijke uh, keur, voorkeur was voor muziek. Ik ben opgegroeid met de soul R&B. Ik kom ook echt uit die hoek. Ik was, uh, van de week liet ik nog een opname die jongens zien... Uh, waarin ik in 1994, geloof ik, Sublim. al... een van ja. de eerste was die met groot orkest en R&B en gospel song. Ja. En dat, he, dat, dat is mijn roots. En ik, ik heb gewoon tien jaar ja. lang gedwaald tot het tiende keer de nooit een cd aan mij gaf uit Zuid-Afrika van die jongens van Romans, uh, waarin dat? Die ken ik niet. Nou, Romans is een band uit Zuid-Afrika die eigenlijk hetzelfde doen als wij. Mm -hmm. Maar die zijn met z'n vieren. Vier prachtige mannen. Ik ga daar van de week ook heen om, om met ze uh, te zingen. En die liedjes, uh, door Zuid-Afrikanen geschreven. Uh, de, zoals Blijf Veilig bij mij. En, en, uh, dat heeft me zo geraakt. En dat was eigenlijk voor mij weer een soort ja. kentering. Van, wauw, dit is het. Weet je, dit is geweldig. Nou, die jongens zingen in het, in het Zuid-Afrikaans. Dus dat had hier geen kans gemaakt. En, wij, en ik heb het allemaal vertaald in het Nederlands. En zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. Maar wil je dan eigenlijk zeggen dat je tien jaar lang... maar een beetje ge, ja, totaal van het pad af bent geweest in de nee. muziek... En, en niet goed nou, wist wat je aan het doen was? Kijk, nee, niet van het pad af geweest. Ik ben natuurlijk heel... Breed bezig geweest. Ik ben en op de radio geweest een paar jaar bij 528 en bij Noordzee. Ik ben uh, televisiepresentator geweest van diverse programma's met uh, Gillot naar huis en Gordon's lifestyle en Gordon doorgedraaid. en weet ja. je wat ik allemaal niet deed. En dan nu jurylid. En ik wil gewoon weer dicht bij de muziek komen. En jurylid is voor mij dicht bij mijn vak. En bezig zijn om deze band te creëren... de audities te houden... Uh, de stemmen uit te zoeken... de, de productie van de plaat uh, zelf te doen. Dat is eigenlijk wie ik altijd ben ja, geweest. Ja. In, in de toppers zing je ook? In de toppers zing ik ook, maar dat is niet te vergelijken. Dat is, toppers is gewoon een meezingfestijn... waarin wij zeg maar, aangeven aan de mensen... wat er gezongen moet worden ja. met... Uh, <laughs> we hebben een woonboot. En, leuk, ja. voor Tuurlijk. één keer per jaar... Ja. vind ik het helemaal te gek. En dan, dan geniet ik ook van al het succes wat we daarmee hebben. Maar dit met de mannen... Ik weet, je hoort het net zelf. Dit is gewoon echt zingen. Integer, gewoon. ja. Dit, is zo, dit komt zo uit mijn hart. Ja. En ook met die jongens werken. Dat is, ja. Maar is, ik las zelfs dat je, dat je zei: van, Ik had eigenlijk een beetje een identiteitscrisis hiervoor. Ja. Ik wist niet zo goed ja, wie ik dat, was. Ik, wist, nou, ik denk dat dat heel logisch is rond je, met je. Als je richting 40 gaat. Ik ben inmiddels 42. Dat zou je niet zeggen. Maar, ja. Uh, ja, maar, klopt. Nee, maar dat klopt. Ik heb dezelfde gehad. Ja, toch? Dat is ja. toch inherent als een man. een Beetje rond zijn 40. Dan kom je een beetje ja, echt... in zo'n midlife-crisis. Misschien heel gelul. Die heb ik gelukkig trouwens niet gehad. Omdat ik wel wel tevreden ben met degene die ik ben geworden. Maar um, qua muziek was het voor mij een, een, een, een, een, ach, een verrijking dat dit kwam weer je ontwikkeld. Ja. En ik, ik ben, ben nu weer aan de zingen. En die jongens hebben mij op die tape gehoord van 1994... ...waarin ik alles met het grootste gemak zong. Maar dat heb ik, ik heb tien jaar lang veel te weinig gezongen. Maar het ja. klinkt bijna alsof je misschien een beetje dacht... Uh, de, de, kan ik, ben ik wel een zanger? Kan ik het wel? Want anders, waarom heb je dit dan niet eerder nee, gedaan? Nee. Nee, dat als je Gordon live ziet, 1994, ja. ben ik wel een zanger. Nou, ja, kom op, ja. als je dat... Uh, ik denk gewoon... Nee, uh, ja, maar als je nu vergelijkt met de Een koppers. van de beste zangers van uh, Nederland, nee... Toppers, dat is inderdaad een ander gebeuren. Vrolijk, feest voor mensen. Mensen gaan ook naar uh, dat stadion om gewoon een avondje uit te zijn ja, en te gedurst, feesten. Ja. Maar Gordon op zich, als je, als je ziet welke richtingen hij uh, in uh, de muziek bewandeld heeft. Ik heb alles al gedaan. En, en, de <lacht> ja. en de kwaliteit waarmee, en waarmee hij voorliep en zo. Nou, dat was natuurlijk uh, van topkwaliteit. Ik zat net te denken, het is natuurlijk voor jullie, Richie, Remco en Peter... wel een beetje ook een, een, een risico... Om met Gordon in zee te gaan. Want heel veel mensen vinden hem wel leuk, maar heel veel mensen vinden hem ook heel verschrikkelijk ordinair en plat. Ja, maar ja. En dat selecteert wel een bepaald publiek uit. Ja, en dat, dat is. Als je deze CD beluistert die, die CD Los Angeles dan ga je ook horen dat Gordon meer is dan dat geintje. En wat wij allemaal leuk vinden want we lachen ons allemaal dubbel. En. Wat zeiden je vrienden toen je zei: ik ga met Gordon uh, in een band zitten? Ja, voor <laughs> mij is dat natuurlijk. Een, uh, ik, ik kom uit de rock. Ja, Daarna, ben ik, uh, iets. Daarna ben ik klassiek gaan zingen. <laughs> en uh, Altijd tegen de kunst aan, laat ik maar zeggen. Kleine theatertjes en. En dan ga ik in een enorm commercieel spektakel. Dus dat was voor veel mensen: wat is zei, dat? De, uh, de mensen hoorden de eerste opname. Ik krijg van de grootste hardrockers met haar tot op de kont. En uh, onder de Tato's: die zeggen: Jezus, goede zaak. Wat is dit fantastisch? Binnen, dus. eh, jullie hebben ook niet echt gebrek aan zelfvertrouwen, geloof ik. Even. Want 6 uh, december al uh, in Carré. Uh, vijf... nou, ik vind als je dit soort dingen doet. en dat is, dat is eigenlijk inherent geweest aan alles wat ik heb aangepakt in mijn leven. Je moet het gewoon goed doen ja. en groots doen. En Carré was voor deze groep, denk ik, een uitge. Ja, uitgemeten kans om, om dat te benutten. Die, die dag kwam vrij. Het, het kwam op ons pad en ik dacht, ja, jongens, waarom niet? Uh, het is bijna uitverkocht. Er zijn nog een paar honderd kaartjes over. Het is iets van 200. Het is en dat voor... noem jij bijna uitverkocht? Of nou, is ik, dat zo? Ik, nou, in deze tijd, hè, met een ja. nieuwe. Ja, dat is bijna uitverkocht. Over een paar weken zit die, die tent zit gewoon vol. Ik bedoel, wij gaan nu eigenlijk pas beginnen, ondanks het een uh, ja. uh, maand lang stilleggen van de hele promotie, ja. met, uh, met, alle, met alle commotie die we gaan maken. LA The Voices. Ja. Dus ja. Vanaf 19 november in de winkel. Dat is mijn verjaardag. www.karé.nl zijn nog ja. kaarten. Ja, is goed. <laughs> ja. Enorm commercieel, social. Ja. Radio 1. VNN Today. Nou ja. Dat is natuurlijk al geweest, hè? L.A. De Voices in Carré. Als je het wil zien, dat kan wel. Vanavond om tien voor half één op RTL 4, dan wordt het uitgezonden. Zometeen meer hoogtepunten van BNN Today, live muziek van Direct... en gesprekken met Angela Groothuizen en Hero Brinkman. En verslaggever Joris presenteert zijn reportage top vijf. Nu eerst het nieuws van half tien Trudy Fenrich. Radio 1, het NOS-journaal. Op Bonaire, Sint-Eustatius Sint en Saba wordt morgen de dollar ingevoerd. De munt komt in plaats van de Antilliaanse gulden... die nog een maand in de winkels kan worden gebruikt. Vanaf morgen zijn Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een Nederlandse gemeente. Nederland kent dan twee munteenheden. De euro in het Europese en de dollar in het Caribische deel.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 Oekraïne krijgt daar verrijkt uranium voor terug... waarmee dan onderzoek kan worden gedaan. Oekraïne erfde het uranium toen de Sovjet-Unie uiteenviel. En in de Friese plaats Donkerbroek... is een jongen zwaargewond geraakt bij het carbidschieten. Hij stak met een aansteker een melkbus aan die op zijn kop stond. De hele bus kwam in zijn gezicht terecht. De jongen van 15 is met een traumahelikopter... naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. En dat waren de hoofdpunten. En dit is het jaar van Joost Kreugel. Hoe lekker is het om heel erg rijk te zijn? Ik weet het niet, mijn portemonnee is halverwege de maand al bijna leeg. Maar ik denk dat dat niet geldt voor een heleboel mensen hier. Achter mij deze Mercedes die hier staat, die kost 237.000 euro. Alles is hier te krijgen als het maar duur is en een merk heeft. Op de miljonairsfeer, maar hoe leuk is het om miljonair te zijn? En ze zeggen altijd van ja, als je heel veel geld hebt, heb je ook heel veel minder zorgen. Dat klopt aan de ene kant wel, maar als je veel geld hebt, ga je ook veel uitgeven. Dus dat moet je ook weer allemaal onderhouden. Je huisje, je tweede huisje, misschien je derde huisje, je auto, de tuinman. Dat moet toch allemaal betaald worden. Dus is het eigenlijk wel zo'n feest om miljonair te zijn? Daarnaast heb je natuurlijk ook weer een heleboel vrienden. Maar zijn dat wel echte vrienden? Ze komen toch vaak op het geld af. Dus je moet ook heel erg op je hoede zijn. To be a Wat is nou leuker bij binnenkomst een champagne toer en een glaasje? Champagne. Nou, santé. Proost. Altijd lekker bubbels. Dat belooft veel goeds vanavond. En wat een prachtige spullen staan hier allemaal. Allemaal vrouwen in gala jurken, mannen in rokkostuum en de mooiste producten staan hier allemaal. Patricia Pai, hoe voelt het om miljonair te zijn? Nee, oh, dat, is, dat, dat is nou echt niet wat ik ben. Nee? Maar ik voel, ik voel me altijd wel als een miljonair. Ja? Maar ben je het ook nooit Omdat geweest? Ik gelukkig ben. Ja, ik ben het wel geweest, ja. En hoe is dat? Dat is een heel lekker gevoel, maar het was maar twee jaar. Het was al weg. Dat was het was klaar? Nee, het was al op. moet rollen, Nou, de eerste bevestiging kreeg ik gelijk binnen van Patricia Pai. Het is dus blijkbaar leuk. Ze dus is het maar twee jaar geweest, maar goed. Zij kan het weten. En een pianootje. Als miljonair kun je deze ook gewoon kopen. En het fijne is... Het gaat allemaal vanzelf. Toetsen bewegen. En je hoeft helemaal niks te doen. En je maakt indruk op je vrienden. En dit is ook een heel bijzonder kastje waar ik voor sta. Want dit zijn namelijk hele dure horloges. Wat kost dit horloge nou? 230.000 euro. Maar wat is nou zo bijzonder aan dit horloge? Nou, behalve dat hij helemaal bezet is met diamanten en groene safir. Het is gewoon een heel uniek exemplaar. Mag ik hem even om mijn pols? Ja. Hartstikke fijn. Weer even een klein beetje dat miljonairsgevoel krijgen. Nou, dat is best wel een gedoe hè, om dat ding open te krijgen, of niet? Als je zo'n dure horloge op de pols hebt, zou het natuurlijk niet goed zijn... als de horloge heel snel van de pols valt. Stephanie en Menno, allebei hier op de miljonairsfeer. Zijn jullie miljonair? Nee, helaas. Ook oh, niet. Zou je het willen worden? Uiteindelijk wel, ja. Ik We wil er wel zelf voor zorgen. Hard voor werken en dan. Uh, ja, een mooi miljoenetje binnenhalen is Wat lijkt je zo lekker aan het miljonair zijn? Dat ik elke dag. Uh, in een mooie auto kan stappen. En een heerlijk ontbijtje. En lekker kan eten. En gewoon. Uh, dat je eigenlijk het niet zit afgeschreven worden. <laughs> en Jan de Broevri, die staat hier ook met zijn kunst. Ben jij miljonair? Nou, ik ben in geluk wel miljonair. Ik vond me heel lekker. Ik heb het mooiste vak wat er bestaat. En ik denk dat uh, als iedereen een vak heeft wat zijn hobby is... ...dat je dan heel erg gelukkig moet zijn. Het werk wat ik doe, dat is ook eigen hobby. Alleen mijn portemonnee is al halverwege de maand leeg. En ik ben toch wel blij dat ik hier nu kan rondlopen over die miljonairsver... ...om toch een beetje dat miljonairsgevoel te krijgen. Op een gegeven moment, als je te veel hebt, kan je het niet meer overzien. En dan geniet je er niet meer van. Het is de kunst om te blijven genieten. Wat is het toch heerlijk om een miljonair... Zijn. Vanavond champagne gedronken, uh, in de Mercedes gezeten van uh, meer dan twee ton. En uh, heel veel leuke mensen ontmoet, kunst gezien, allemaal vrienden. Volgens mij is het leven van de miljonair heerlijk. En ook nog dans aan de dijk. En hij bleef nog heel lang weg. Zometeen het gesprek dat we dit jaar hadden met Angela Groothuizen. En in de zomer van 2010 dacht de redactie van BNN Today... laten we de band Direct eens gaan uitnodigen. Nou, dat hebben we geweten. Een vrachtwagen vol apparatuur. En ze speelde in onze studio dit nummer. Hold On. On a day like this, the feelings are so strong.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 BNM Today. Angela Groothuis hier. En die is druk, ontzettend druk. Natuurlijk vroeger als Dolly Dot eh, televisie heeft ze gedaan. Wie is de mol, de uitdaging, theater, films. En nu natuurlijk heel erg druk als jurylid en muzikale coach... in het programma The Voice of Holland. En dan ook nog het gezicht van de KWF, eh, borstkankermaand... Heeft ze een single opgenomen. Daarvoor Angela Groothuizen. Goedenavond. Welkom. Goedenavond. Ja, ik word er al moe van als je het opnoemt. Ik ook. Ja. Even ademhalen. Um, als eerste moet ik je toch echt even vragen... mag ik een handtekening? Ja, het is echt krankzinnig hè, op dit moment. Dat nou, komt echt door de voice. Het is echt, uh, ik merk het als ik op straat loop. Ja? Dat iedereen... Uh, nou, even met me wil praten en zo. Het is echt te gek om mee te maken weer. Ja. ja. Maar bij mij gaat het ook iets langer terug. Okay. Um, um, ik denk niet dat je je het je herinnert, maar zo'n 24 jaar geleden, toen uh, liep ik heel vaak op weg naar school langs jouw huis in, in, een... Rivierenbuurt, ja. in, oh ja, in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid, in de ja. Waalstraat, en dan belde ik. Zeker één keer per week aan. Mm, hoi, mag ik een handtekening? Oh, ja, ja, je was één van de, van de... honderden. We ja. je... hadden ook een... Petty en ik woonden bij elkaar. en We hadden een, een, een knop voor de bel. Dan ja. deden we hem uit. Maar dat maakte niks uit. Dan gingen jullie door de brievenbus. Hallo, we weten wel dat jullie er zijn. <laughs> Echt, er was geen ontsnappen aan. Echt niet. <laughs> en dan stond er zo'n roze Volvo voor de deur. Ik weet niet of die van jullie was. Maar het maar dan... een roze Mercedes. Mercedes. Ja, met, ja. met van die zebrastrepen, ja. En dan zei, weet ik nog heel goed dat je een keer opendeed. En zei je, je, hebt er toch eentje? Nou, maar ik wil, ik wil er nog een. Ja, ja, maar wij waren toen ook nog wat jonger. Ja. Ja. Ja. gebeurt dat nog steeds? Twaalfjarige meisjes of nee, ouder of jonger? Nou, het is, nee, op het ogenblik is er wel weer iets uh, aan de hand wat vergelijkbaar is. Dus uh, als ik in de stad loop, dat, dat, ik kom gewoon niet zo ver. Nee. En uh, mijn dochters lachen me ook maar enorm uit. Maar ik, ik, uh, ik hou er ook een beetje rekening mee. Maar kijk, als je meer dan drie miljoen kijkers hebt per week... dan zijn dat wel heel veel mensen die je zien. En wat ik heel leuk vind, is dat er heel veel jeugd weer uh, bij komt. Mm -hmm. Dat vind ik natuurlijk toch wel heel leuk. Dus ik geniet er met volle teugen van. Het lijkt me ook en te gek en dodelijk vermoeiend. Nou ja, wat, wat, wat er vermoeiend aan is, is dat... Um, dat alles veel langer duurt. Dus uh, en, en het is nu ook wel. Ik, ik ga lekker vrijdag op vakantie, maar ik moet dus voor vrijdag ook weer alweer een stap verder zijn. Uh, moet ik voor, voor al mijn kandidaten die ik nog over heb, moet ik drie nummers uh, klaar hebben. En dus ik moet iets van 21 nummers nu. Binnen nu en twee dagen gewoon uitgezocht hebben. En dat, ja, dat, dat doe je niet in twee dagen. Dus daar ben ik eigenlijk al dagen mee bezig in elk vrij moment wat ik heb. Maar toen kwam dat succes van die single. En dat, is, dat is, heeft ons een beetje overvallen. Het kwam binnen twee weken kwam die single binnen in de top 30 op ja. 27. En ja, er moest opeens een clip komen. En en al die interviews die daar weer bij horen, dit, daar hadden we eigenlijk niet zo op gerekend. We zijn er wel heel blij mee, natuurlijk. We hebben een stukje van: het is dus het nummer um, Niets blijft. Um, in het kader van de borstkankermaand opgenomen... maar opgedragen ja. aan reabriefissen. Nou, het is een onderdeel van mijn theatershow label. En ik heb gezegd tegen KBF... dit jaar krijgen jullie van mij gewoon dit nummer. Dan mogen jullie gebruiken. Al het geld gaat in jullie. En uh, ja, dat is een enorm succes. Dus dat, uh, ik zou zeggen, dan loden allemaal maar. En even luisteren. Niets blijft. Niets blijft. Niets blijft. Veel feesten je ook feest, welke boeken je ook leest en wat voor ziekte je ook krijgt, welk gevaar je ook bedreigt. Ja opgedragen aan, aan Ria Briefies van de Dolly Dot, die ja, vorig jaar overleed? Nou, het is, het is een onderdeel van mijn, van, van mijn theatershow... Mm -hmm. waarin ik het ook over een droom heb die natuurlijk wel over Ria gaat. Maar ik, ik noem hem niet. Het is eigenlijk een, een, een lied dat gaat over de vergankelijkheid. En het is ook wel louterend. Want iedereen kent wel iemand die, die overleden is aan, aan kanker. Of aan iets anders. Dus vandaar, eh, ik wilde wat dat betreft... Ik, het is natuurlijk wel naar aanleiding van Ria's dood dat mm -hmm. ik dit doe. Maar het is niet per se alleen maar over Ria... Denk je nog vaak aan haar? Ja, elke dag. En wat denk je dan? Nou, toch wel positief, toch wel. Over um, de haar stralende. Ze had, een, ze had iets heel stralends tot het einde. En uh, ja, een hele oude vriendin was het natuurlijk. We waren twaalf of dertien toen we elkaar voor het eerst leren kennen. En uh, ik vond het een, een. Ik vond echt dat ze zo'n prachtige stem had. Ik heb haar ook meegesleept naar de Dolly Dots. En het helemaal wennen dat ze er nooit meer is, dat, dat, dat, doet, ja, dat doet het nooit. Maar ik heb, geloof ik wel, ik ben er wel... Uh, ik, heb, ik heb het wel, uh, hoe noem je dat, een plek gegeven of ja. zo. Het is, is oké, okay. ja. ja. Even een heel grote stap en heel contrast met uh, van een klein ingetogen liedje naar het enorme succes van, van de Voice, Voice of Holland. Je ja. zei al meer dan drie miljoen ja, meer kijkers. meer dan drie miljoen kijkers. Verkocht in het buitenland, ja, uh, in 17 landen al. Ja, ja. Dat wordt, het was ook op de, op de beurs, was het ook de hit. Ja. ja, het is gewoon het is heel leuk om in, de eerste, ja, in, in, in, in het eerste programma te zitten, wat straks wereldwijd en, uh, de. de Idols, de nieuwe Idols, X-Factor wordt. Ja, maar ja. dan zit jij natuurlijk niet in die versie, nee, nee, nee, maar dat denk staat ik niet. aan de basis. Hoewel, als Amerika wil, kom ik wel, hoor. Ja, nee, dan kom je wel. Ja, hoor. <laughs> um, um, iedereen heeft het over die band Sanders, Sanders die het ja, nee, ja. jongen. Die overigens in de battles hmm. niet zo goed was. Nee? Nee. Maar ja, het is wel... Die heeft zo'n indrukwekkende auditie neergezet... Dat vergeet je dan toch niet zo snel. Bouw je dat hier bij rol zit, ja? Ik, ja, uh, ja, en ik heb, uh, ik heb dat in mijn... Uh, uh, kijk, ik, ik vind Ben Sones een groot talent. Ik heb voor de ander gekozen. Ik vond Ben niet zo goed in de battles. Ach, ik maak het ook spannend, hè. <lacht> Was je met de Dolly Dots doorgegaan, denk je? Nee. Als jullie daar nee, stonden... Nee. Nee? Nou, nee, ik weet niet. Uh, de, de Dolly, kijk, sowieso... We hebben nu alleen maar duo's. En dat is niet voor niks. Want met z'n tweeën zingen is twee keer zo moeilijk. Wij zongen met z'n zessen. Dat is lastig. Daar hoef je iemand een off-date te hebben. En er zat, weet je wel, Alleen wij, uh, wij hadden nu wel... Er zijn weinig popgroepen in de geschiedenis van, uh, van, van, van, van Nederlandse popmuziek te zien... die zoveel X-factor hadden als de Dolly en zijn ook maar. En daar weinig. bedoel je mee... Alles, Alles ja. Uitzending. En, en wij, wij hadden natuurlijk ook internationale carrières. Zijn er ook niet zoveel. Was je als Angela Groothuizen doorgegaan? Als je daar tegen die ruggen van die stoelen stond te zingen? Het was heel grappig, dat weet ik dus niet. Dat weet ik, niet. ik denk het wel, maar ik weet het niet. En uh, ik was in de... Ik zei, jongens, en toen waren we in een pauze... ik zei, jongens, ik, ik, heb nou, ik weet allemaal wat jullie nu doen. Ik ben al een tijd niet echt heel actief op, op het hitniveau. Uh, nou ja, dit is dan gebeurd. Ik zeg maar, ik ga voor jullie een liedje zingen. En ik, pakte een, ik heb zo'n klein speeldoosje en dan zing ik een liedje van anderhalf minuut. En dat zong ik in de kleedkamers. En toen waren de jongens helemaal... Zeiden ze, zeiden Kijk, dit is dus wat, wat je zoekt. Omdat ik heb natuurlijk toch wel of je ervan houdt of niet... maar ik heb wel een hele specifieke stem... En ik weet echt wel hoe ik een liedje maar dat, en Nick moet zingen. En Simon dacht in één keer: Frim als je lag, jeetje, kan zingen? Jeetje, jeetje Mina. En Roel die zei uh, van de week, ik was met Ron naar Sting toe. Die zei: Ik heb uh, een oude cd van jou gevonden van twintig uh, jaar geleden. Hij zei, Jezus, ik heb gelijk <lacht> doorgestuurd naar de jongens. Jezus, wat kan jij zingen? En, en zo kan ik nu niet meer zingen. Want hmm. ik heb uh, ik heb nog maar één stemband. En er is iets misgegaan met een operatie. Maar ik kan wel iets anders. En ik kan nog wel, ik heb wel een sound. En ik kan wel uh, heel zuiver zingen. Ik ben ja. heel goed, goed gehoord natuurlijk. Ja. En die, die, die presentatie, maar dat is ook, als ik over na. niet ben ja. jij een beetje de. De met De manier waarop je de, de, de zinnen neerzet, wanneer je ademt, ja. wanneer je op welk woord een nadrukje zet. Ja, daar zijn we dan wel oudere meisjes voor geworden. Om dat heel goed te kunnen. Maar het is niet alleen dat, want daar, tenminste, laat ik het zo zeggen, daar heb ik geen verstand van. Maar wat ik zie als je. Kijk naar jouw hele carrière in de Dolly Dots... en daarna bij de Avro heel lang gepresenteerd. Ja. Daar, geloof ik, aan de kant gezet. Niet zo aardig. Ja. Toen weer helemaal teruggekomen. Ja. In, in en dat is door altijd theater gedaan. En, en altijd acteer. Maar, maar altijd er is, op gezongen. Dus, er is dus iets aan Angela Groothuizen... wat mensen heel graag willen zien en horen. Wat is dat dan? Weet ik veel. Dat weet ik niet. Nee? Ik heb geen idee. Nou ja, ik, het is nu uh, de kennis van zaken. De, dat hoor ik dan. Zeg mensen. Oh, het is zo fijn dat iemand zit die die kennis van zaken heeft, dat heb ik ook. Dat weet ik. Dit, ik zit nu ook wel helemaal op mijn plek. Dit kan ik. Dit, dit vind ik heel leuk. Ja, en, maar het is meer dan dat. Ja, is ook, het, het is ik denk, iets aan jou. Dat, ja. dat, dat Hollandse of zo, dat nuchteren. Ja, ik weet niet. Ik was altijd vroeger altijd al de leukste in de kantine. Weet je wel, voor <lacht> collega's dan kon je met mij je altijd wel uh, lachen. En het is goed. Ik, heb, uh, ik ben wel heel Noord-Hollands. Heel uh, Alkmaars gebleven. Terwijl ja. ik al jaren in Amsterdam woon. En ik denk dat dat, uh, ik weet het niet. Weet je, ik geloof dat ik wel authentiek ben. Dus dat ik altijd wel ben wat ik ben. En dat doe ik ook alleen maar omdat ik het niet vol hield op vroege leeftijd als Dollydot om iets anders te zijn. Waarvan ik dacht, hoe moet ik dan zijn? Op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is het jongens. Hup. Maar was je dat bij de Dollydot wel wat meer? Nou, dat het ik, ik ben heel lang mezelf kwijt geweest, wij allemaal. Maar wij hadden gelukkig elkaar en, en je kon ook wel een beetje verschuilen binnen die groep. En uh, daarna ja, was ik het ook nog wel eens, in, weet je, weet, soms ben je het kwijt en soms vind je het weer. Ik heb het nu alweer gevonden. Maar wat was je dan kwijt? De, nou, je... wie, van, van wat, wat, wat ben ik eigenlijk, wat, wat vind ik eigenlijk zelf? Vind ik het eigenlijk wel leuk en dat je iets doet, kijk, in de Dolly's, ik was 19 hè. Ja. Ik was 16 met mijn eerste plaatje en ik was 19 toen ik internationaal met de Dolly's overal allemaal liedjes aan het doen was, waar ik eigenlijk niks meer had met die liedjes. Dat was ook zo grappig. Ja. Ik kwam eigenlijk uit, uit, echt uit een rockband. Maar ja, het was wel de tijd van mijn leven, weet je wel. Ik heb er wel alles geleerd. Er zijn weinig mensen die zo'n leerschool hebben gehad. En nu kan ik pas dat allemaal gebruiken. Wat was een van je mooiste herinneringen aan de Dollywood's tijd? Nou, toch wel, toch wel die, die reunie uh, was toch wel heel speciaal voor ons. Hebben we heel, Hebben we heel bewust uh, meegemaakt. En, en nu, vooral nu zijn we er heel blij mee dat we dat meegemaakt hebben. Omdat Rian er niet meer is. Maar de film, uh, we hebben een film gemaakt in Hollywood. That Street. Ja, dat was een hele slechte film. Maar <laughs> God, wat zien, een ja. fantastische tijd was dat. En uh, ja. met z'n vijven, want Anita ging niet mee. Hebben we met z'n vijven dat... Uh, ja, waren we eens een keer ergens anders zonder dat we de hele tijd lastiggevallen werden door uh, de pers. Een beetje Beatles achter hè, die maakten ook van dat soort films. We werden ook niet altijd best ontvangen, maar nee, de lol er wel van. Wij hebben echt een toptijd gehad. Nou, we hebben, ja, we hebben fantastische dingen gedaan. We hebben theatertours gemaakt. We hebben een, een tv-serie gemaakt. Dat was ook zo leuk. We hebben eigenlijk altijd, we zijn natuurlijk ook wel uitgegaan in die tijd met de jongens van Duran Duran en met InXS. Dat was ook leuk. Ik kan me voorstellen Wie, ja, ja. welk meisje wilde dat niet toen de tijd. Ja. Dus we hebben het heel goed gehad. We hebben wel heel hard gewerkt en ook heel veel van onze jeugd ingeleverd. Dat was de, dat was de schaduwkant. Dus ik, ik geloof dat ik ook wel dat allemaal meeneem in mijn coaching. En dan de, nu The Voice of Holland. Ja, groot succes. En um, wat doe je nou het liefste? Ik vind dit wel op dit moment. Het allerleukste wat ik, wat ik kan bedenken... want uh, we moeten straks ook met ze zingen. Nou, dat, ja, dat, dat wordt ook nog een uitdaging, zeg. Dat je denkt, hoe ga ik in godsnaam met die mensen... wat ga ik zingen met ze? En voor drie miljoen mensen? Heb je ooit zo'n groot publiek gehad? Nee, ik dacht het niet. Nee. Het nou dat... ja, met de Dolly -Dos. Maar ja, dat was dan altijd voor tv, en dat waren ook wel 50 miljoen kijkers of zo, weet je wel, dan had je ook... 3 miljoen. In Nederland, hè, ja, jonge, jongen, ja, nee, dat is wel iets om me heel benauwd uh, over te... Ben je daar nog zenuwachtig voor? Ja, absoluut, ja. Maar ja, goed, weet je, het gaat niet om mij, het gaat om hun. Maar ja, je staat en, uh, straks wel. Ja, maar ik, ik, uh, ik heb wel een carrière, dus ik, ik, uh, ik denk dan gewoon, ja, ik, ga ik, ik doe het voor hun. Ik ga zorgen dat, dat zij daardoor iets kunnen laten zien. Het gaat niet om mij. Vrijdag dan de de battle. te zien. De battle. Uh, nu nog, nog even allemaal downloaden. Niets de, blijft. Je single. Want het gaat allemaal naar het goede doel, hè? Gaat, maar ook inclusief mijn boom Dus het is op, op, je kunt het overal downloaden. 538 heeft het. En, en, en download.nl. En op mijn site. Angela Groothuizen.nl. KWF.nl. Oranje Overal kan je hem downloaden. Doe het maar. De single niets blijft. Angela Groothuizen, dank. BNN Today zometeen Joris Kreugel en een gesprek met Hero Brinkman. Maar nu eerst de band die hun afscheid hier vierde in de studio van BNN Today. Co-Park hield hem op in 2010 en speelde nog één keer bij ons het prachtige liedje New York City Lights. New York City Lights. En dit is het jaar van Joris Kreugel. 1 januari 2001. Het is alweer bijna 10 jaar geleden... de nieuwjaarsbrand in het hemeltje in Volendam... waarbij 14 jongeren omkwamen en 200 gewonden vielen. En op de dijk in Volendam bestaat het hemeltje nog steeds. Het zit uh, tussen twee cafés in van die echte Volendamse huisjes aan het water. En al die tijd is er eigenlijk niks aan gedaan. Tot nu denk ik zo'n beetje, want uh, er is een bouwbedrijf bezig. En een van de overlevenden van die ramp is Giri Smit. Zij was toen 15 en ze was verliefd op dat moment. En stond ook binnen en ze was aan het zoenen. En op het moment dat ze stond te zoenen, vlogen de vonken ervan af. Letterlijk. Die fotograaf heb ik zelf uh, wel eens gemaakt. Van, uh, het is allemaal mijn schuld. Uh... Want we vlogen er vanaf. Ja, ja, ik stond daar. Ik heb daar wel meer, meerdere keren gezoend, hoor, daarboven. Maar dat was maar, de laatste keer. Dat was de laatste keer, ja, klopt. Dus ook mooie herinneringen aan deze plek, dat zeker. Als je je arm breekt, en uh, na een dag moet je aan iedereen gaan vertellen... van waarom je die arm, dan wil je dat allemaal nog wel doen. Mm -hmm. En de tweede dag wordt het verhaal nog korter. En de derde dag nog korter. En de vierde ja. dag heb je geen zin meer om uitleg te geven. Nee. Ja, en ik heb natuurlijk vorig jaar zelf de aandacht uh, opgezocht... door. Uh, dat boek te schrijven dat toen uitkwam. Ja, en toen vond ik het ook wel weer fijn om er een keer over te praten. Maar dan nu een jaar verder, hè, het ook, weer diezelfde vragen. En nou, en, uh, wat gebeurde er nou tien jaar geleden? Nou, het is gewoon belangrijk om te laten zien dat het uh, tien jaar later heel goed, uh, heel goed gaat. <laughs> ik had zo, zoveel doelen voor de ogen van, nou, uh, ben je student, vaste baan. Ik wil een boek schrijven, ik wil een huis hebben, samenwonen. Dus ik heb zoiets van, ja, nu tien jaar later, hè, en nu? <laughs> er is niks meer. <lacht> ik heb een quarter life crisis. <lacht> Hoe gaat het eigenlijk met anderen, met, met ouders en zo van de kinderen... Die, uh, ja, waarvan die het niet overleefd hebben? Spreek je die nog wel eens? Ja, die heb ik wel gesproken en die hebben het wel moeilijk in deze periode. Die gaan ook allemaal weg rond die datum. En praat je dan met ze? Ja, er valt nog zo weinig te zeggen. Hij komt niet meer terug, krijg ik dan te horen. Ja, daar kan je niks te tegen terug zeggen. En ik ben blij en ze hebben mijn boek gelezen en dat vind ik ook wel echt een eer... Want ze willen natuurlijk alles weten over die laatste momenten van hun zoon of dochter. Vind je heel nuchter? Ik ben nuchter. Ja, maar nou, dat... Zijn alle Volendammers dat? Ja, maar na tien jaar uh, leer je er ook wel uh, om over te praten. En, uh, dus uh, waarom, waarom moet ik daar nou uh, zielig over doen? Nou, voor mij hoeft het niet hoor. Nee. Dus... Heb je eraan overgehouden? Littekens. Brandwonden zijn de lelijkste littekens die je kan hebben. Dus een uh, rug vol, mijn armen, mijn handen. En uh, ja, dat is het nare. En ik heb uh, ja, toch wel mensen verloren. Vooral dat je straalt. Ja, ik ben ook heel gelukkig nu. <laughs> nou, maar soms zie je bij mensen dan wel iets, iets melancholieks in de ogen... maar dat vind ik helemaal niet bij je eigenlijk. Ja, maar ja, ik ben toch wel goed terechtgekomen, ondanks de leetekens. Van de voorkant ben ik er goed van afgekomen. Mijn handen hebben mijn gezicht beschermd. Mijn rug heeft de klap uh, opgevangen. Daar heb je er nog veel last van? Nu met kou, mijn handen, daarom zitten ze ook in mijn zakken. Ik verberg ze niet. Ze worden ook paars en droog en het gaat scheuren. Maar uh, het is niet dat ik mijn deze verberg. Dat verberg. Die... Gewoon topless zonne ook? Ja, ik zon topless, ja. Ik heb daar echt geen moeite mee. Maar aan de voorkant uh, zie je ook niets, dus ik lig op mijn rug. Want ik mag mijn brandwonden niet te veel in de zon. Jullie zijn bezig met een herdenking, hè? Ja, mijn woord en muziek, daar zie ik wel tegenop. Want ja, weet je, ik vind het leuk om te oefenen met een toneelvereniging. Maar dit is toch wel beladen om te oefenen hoe je met een foto van iemand die is overleden opkomt en het nummer en of het aansluit, hoe lang het duurt. Dus uh, ja, dat zijn we ook een beetje uh, proberen in elkaar te zetten. En wat moet jij doen? Ik ga fragmenten voorlezen uit mijn boek. Dat weer aansluit op uh, nummers die geschreven zijn... voor de jongeren die zijn overleden. Wat vind je nou het meest bijzondere uit je boek? De nachten hoe ik die beschrijf. Paniek, de angst. Ik dacht wel, uh, ik ga dood uh, daar. Ook de eerste keer dat ik op begraafplaats ben. En dat ik uh, word, word, uh, ja, zeg maar niet worden aangekeken door iemand van... Ja, wat treur je nou, want je leeft nog. ja Dat, dat waren wel... Uh pijnlijke momenten. Ja, want op dat moment wilde ik niet verder, want toen, ja, ik was uh, zwaar gewond. Ik kon niks zelf. Ik kon amper zelf daar naartoe lopen. Zo zwak was ik. Ik was kaal. Toen was ik echt, uh, ja, weet je, als ik zo verder moet en het schoot me niet op, was dat was wel, wel een beetje een raar contrast. Want het eerste jaar, dat leek echt tien jaar te duren en die afgelopen negen jaar, die zijn dan echt zo snel voorbij gegaan. Maar het eerste, het eerste jaar, dus echt het herstel, heeft heel, heel lang geduurd. Ik kan wel heel zielig lopen doen. Dat doe ik ook af en toe, hoor. Ja, wat ja. doe je dan? Gewoon. zitten je kniezen? Ja, een beetje je uh... Nooit het idee gehad van om weg te gaan? Ja. Ja? ja. Volendam is al zo'n kleine gemeenschap. Ja. Ja. Dan word je soms al een beetje natuurlijk kriebelig van volgens mij. Oh, ja. ik heb en dan, echt... dan dit er nog een keer bij. Ik heb echt moeten terugnemen dat ik uh, hier blijf. Ik heb echt dat ik toen net na de brand heb ik geroepen. Er was zoveel aandacht ook voor ons met allerlei stichtingen en mensen die zich zorgen maakten. En op school En gaat het wel met je? Ik vond het zo benauwd. Ik kan niet wachten dat ik straks ga studeren. En op kamers ga en weg uit Volendam. En ik kom nooit meer terug. En dat heb ik allemaal terug moeten nemen. Want ik ben het nog steeds. En ik denk ook niet mm. dat ik. Uh, Ooit nog weggehouden. Kijk hoe prachtig het hier is. Ik ja, ben blij dat ik uh, nog steeds voor een land woon. Zometeen meer hoogtepunten. -en. En... Laat niet los. Dit is radio 1.